11 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Het leger in Egypte heeft na een urenlange schotenwisseling aan het eind van de middag een bezette moskee in Cairo ontruimd. Het is nog steeds onduidelijk of daar doden bij zijn gevallen. Nadat aanhangers van ex-president Morsi de moskee een dag lang bezet hielden, werd er van, zowel vanuit de moskee als door ordentroepen geschoten. Omstanders zagen dat bij de ontruiming van de moskee veel bezetters werden gearresteerd. De Egyptische justitie verdenkt 250 aanhangers van de moslimbroederschap van moord, poging tot moord of terrorisme. De afgelopen dagen zijn zeker duizend moslimbroeders gearresteerd. Volgens het leger gebeurde dat nadat er door betogers geweld werd gebruikt. De moslimbroederschap zegt dat zijn aanhangers ongewapend waren en vreedzaam protesteerden tegen het afzetten van hun leider Morsi als president. In de Amerikaanse staat Idaho heeft de brandweer opdracht gegeven... tot de evacuatie van 1600 woningen in verband met een felle bosbrand. Het vuur nadert het internationaal bekende ski Sun Valley. Honderden brandweerlieden zijn ingezet... om de brand in het berggebied onder controle te krijgen. Om de dure huizen in de regio te beschermen... hebben verzekeringsmaatschappijen zelf nog extra brandweerdiensten ingezet. Filmsterren als Tom Hanks en Bruce Willis hebben in dit gebied een tweede huis. De Bijenkorf sluit vijf van zijn twaalf winkels. De filialen in Arnhem en Enschede gaan begin volgend jaar dicht. In het voorjaar van 2016 verdwijnen de vestigingen in Groningen, Breda en Den Bosch. De Bijenkorf zegt dat de winkels die dicht gaan... niet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf voldoen... als het gaat om de locatie en het verzorgingsgebied. In totaal verdwijnen er 262 arbeidsplaatsen. Kledingketen Primark neemt de vestigingen in Arnhem en Enschede over... Primark maakt goedkope kleding en is vooral onder jongeren erg populair. De Britse recherche heeft nieuwe informatie gekregen... over de dood van prinses Diana en haar partner Dodi al in 1997. Volgens de politie gaat het niet om een nieuw onderzoek... naar de omstandigheden waaronder het paar in Parijs verongelukte. Eerder onderzoek wees uit dat het ongeluk te wijten was... aan roekeloos rijgedrag van de chauffeur van de auto... waarin Diana en Dodi zaten. Van wie de nieuwe informatie komt is niet duidelijk. En ook over de informatie zelf is niets bekendgemaakt. Een monteur van parkeermeters in de staat New York... is veroordeeld tot 2,5 jaar zelf voor het stelen van parkeergeld. In acht jaar tijd had de monteur voor meer dan 200.000 dollar... aan kwartjes uit de meters gestolen. In plaats van kapotte meters te repareren... brak de man de meters open en nam de kwartjes mee naar huis. De monteur liep tegen de lamp door de invoering... van nieuwe computergestuurde parkeermeters. Die bleken opvallend meer geld op te brengen... dan de oude kwartjesmachines. In de eredivisie hebben PSV en Pek ook hun derde wedstrijd gewonnen. PSV versloeg Go Ahead Eagles met 3-0. En Pek won de uitwedstrijd bij NEC met 5-1. FC Groningen raakte achterop. De ploeg verloor met 4-1 van Cambuur. Verder werden gespeeld Roda Vitesse 1-1 en RKC Waalwijk AZ 1-2. Het weer nog, overwegend bewolkt en buien. Ook morgen is bewolkt, later kans op zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 www.secondlove.nl De Kia Venga 20th Anniversary. Tijdelijk uitgerust met navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Vanaf 18.995 euro. Ontdek meer op kia.com Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Honderden vrouwen uit Noord-Afrikaanse landen als Tunesië nemen deel aan de seks-jihad in Syrië, meldt het ANP vandaag. Ze trouwen met een Syrische moslimrebel en als die sneuvelt, komt niet alleen hij, maar ook zij in het paradijs. Althans, dat is de bedoeling. Vrouwen die naar Tunesië terugkeerden, melden dat het de rebellen alleen om de seks ging, vaak gedwongen. Ze zijn teleurgesteld. Tja, je gelooft in het paradijs of niet? Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag... met Lodewijk Asscher staat in de Independent. Samen met de Britse publicist David Goodhart... slaat hij alarm over de uit de hand gelopen immigratie naar Europa. Heeft hij gelijk? Vraag ik Ger Koopmans... die als Kamerlid voorzitter van de Commissie Arbeidsmigratie was. De St. Mary Church in Minya, de Franciscan Church in Suez, de Virgin Mary Church in Cairo, allemaal in brand gestoken deze week, nemen de moslimfundamentalisten wraak op de christenen in Egypte. Kamerlid Joël Voordewind maakt zich zorgen. Kun je met een MRI-scan van de hersenen ook gedachten reconstrueren? Marcel van Gerven van het Donders Instituut voor Brain, Cognition and Behavior in Nijmegen denkt van wel. Nu de zomervakantie ten einde loopt, geeft het oog u tips over wat u nog kunt doen, zien, horen en lezen. Vanavond de tip van financieel economisch journalist Roel Jansen. En de hele vakantie lang vragen we Nederlandse artiesten om hun favoriete zomerhit te horen te brengen. Na onder meer Hadewijsminis en de Kick hoort u vanavond de Amsterdamse groep Snow Apple. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 17 augustus. Opnieuw waren de journaals gevuld met beelden uit Egypte. Beelden van met bloed besmeurde pleinen, van levenloze lichamen in de straten en van veel geweld. Zo was te zien hoe het leger hardhandig een moskeeën ontruimde... waar leden van de moslimbroederschap zich schuilhielden. Het is outside, along with pro-government vigilantes. The situation has escalated with gunfire. Soldiers have been shooting toward the mosques minaret... where the army says snipers open fire on them. De Egyptische interimregering heeft juridische stappen aangekondigd om de Moslimbroederschap als politieke partij te kunnen ontbinden. You cannot justify a political difference or a political dispute by just inflicting imposing acts of terror on an innocent society. Ondertussen maken de toeristen in de resorts aan de Rode Zee zich nog helemaal geen zorgen. We hebben wel wat demonstraties gezien zowel voor het leger als voor de Moslimbroederschap, maar voor de rest hier gewoon hartstikke rustig geweest. En is er in Nederland onduidelijkheid ontstaan over het reisadvies... dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd aangescherpt. Voorheen was het eigenlijk heel duidelijk. Je kon reizen naar de strandvakanties, naar de gebieden rond de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Uh, en de overige delen van Egypte niet meer. Helder. Je wist waar je aan toe was. Maar nu worden alle niet-essentiële reizen afgeraden. En daar worstelen de reisorganisaties mee. En dat betekent dat de ene toe-operator zal zeggen ik maak geen reizen meer. En dat hebben we nu ook al gehoord. En een ander zal zeggen: ja, maar mijn reizigers willen eigenlijk gewoon op vakantie. Want die zeggen ja, er is niks aan de hand, ik doe die reis nog wel. En dan heeft minister Asscher zoals gezegd alarm geslagen over de lage lonen van de Oost-Europeanen die in Nederland komen werken. Mensen die onder het minimumloon werken, die niet krijgen waar ze recht op hebben, maar daardoor onmogelijk maken voor andere bedrijven en andere werknemers om, om werk te vinden. Als je wil dat Brussel actie onderneemt en ook het eerlijke verhaal vertelt. Er zitten ook nadelen aan in groot Europa. Zij verspreiden het goede nieuws, alles is goed. Maar ze moeten er oog voor hebben dat het verdrag gemaakt werd in een tijd dat Europa kleiner werd. En dat men nooit zich heeft gerealiseerd dat honderdduizenden mensen van plek zouden veranderen. Werkgeversvoorzitter Bernard Wintjes vindt dat Asscher overdrijft. Ik begrijp heel goed dat iemand die zijn baan verliest door zo'n omstandigheid, dat niet leuk vindt. Ik zie ook andere kanten dat er nog steeds heel veel banen zijn die deze mensen op een perfecte manier uitoefenen waar Nederlanders ook nu nog niet toe bereid zijn. Maar de oppositiepartijen PVV en SP willen dat als je de grenzen sluit voor Oost-Europeanen of het ze in elk geval moeilijker maakt om hier aan het werk te gaan. Een werkgever moet dan eerst uh, uh, Nederlandse sollicitanten uh, bekijken. Kan hij niemand vinden? Dan mag hij iemand uit het buitenland halen. Paul Udebelt van de SP was dat en dan nog even terug naar het Midden-Oosten naar die andere bijna vergeten oorlog. De VN maakte vandaag bekend hoeveel Syriërs er op de vlucht zijn voor het geweld. Het zijn er schrikbarend veel. Uh, there were one million nine hundred sixteen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. U hoorde het, de Britse politie heeft nieuwe informatie gekregen... over de dood van prinses Diana en Dodi Alfayet... in een Parijse verkeerstunnel in 1997. Hans Jacobs volgt de koningshuizen van deze wereld... voor onder meer het ANP. Nieuwe informatie, Hans, waar moet ik dan aan denken? Geen idee, want dat willen ze namelijk niet zeggen. Uh, er is iets uh, verteld of gesuggereerd over moordplannen... dat Diana en Dodi vermoord zouden kunnen zijn... Dat is op zich niet nieuw, want dat idee bestaat al sinds hun dood. Uh, sinds die tijd zijn er tal van complot- en moordtheorieën op de wereld losgelaten. Die zijn ook onderzocht, maar kennelijk hebben ze nu aanwijzingen gekregen die ze in ieder geval serieus genoeg nemen om te gaan kijken of het ook inderdaad relevant is wat ze hebben gehoord en betrouwbaar. En vermoord op last van het Koningshuis, hè? dat is de complottheorie. Ja, dat is één nou ja, van de theorieën. Ja, dat is in ieder geval het verhaal wat de vader van Dodi, Mohamed Al-Fayed, die destijds Harrods, uh, het beroemde warenhuis in Londen, bestierde, uh, heeft losgelaten. Daar had hij twee goede uh, iets, uh, redenen voor, vond hij. Diana zou zwanger zijn geweest uh, toen ze overleed, en ze zou zich gaan, uh, gaan verloven met zijn zoon Dodi. ...en daar zou Prins Philip tegen zijn... ...en dus heeft hij MI6 ingeschakeld... ...om de prinses van kant te maken. Er is onderzoek naar gedaan En ook Marlott heeft heeft moet uh, precies moeten toegeven... ...dat hij er geen bewijs voor had... ...en dat het ook uh, nou ja, uit de lucht gegeten was. Maar goed, uh, er zijn ook nog genoeg mensen... ...die geloven dat het best plausibel zou zijn. En als ik heel hardvochtig ben... Dan zeg ik, ja, er waren ook een hoop mensen... in ieder geval in het Wiltse Establishment... ook de koninklijke familie, die er eigenlijk wel stiekem belang bij hadden... dat Diana van het toneel verdween. Want het was natuurlijk een ongeleid projectiel voor de familie... en zou nog jaren alleen maar ellende hebben gegeven voor de familie. Nou, dit wordt het zoveelste onderzoek dan. Uh, denk je dat er niks uitkomt eigenlijk? Nee, het gaat niet onderzoeken. Hè. Ze hebben helemaal wat druk gezegd, onderzoeken het niet. We kijken alleen of de informatie, informatie. hebt gekregen de moeite waard is om serieus te nemen. Ik dank je, Hans Jacobs. Graag gedaan. Juna Bergen, Fanny de Ruiter en Laurien Schreuder zijn Snow Apples. Ze zijn net terug van een tournee door Groot-Brittannië. Volgende week zaterdag staan ze op het Magneetfestival in Amsterdam. Straks gaan we ze vragen naar de zomerhit die ze voor ons hebben uitgekozen. Maar eerst komt werk uit eigen oeuvre. W wat gaan jullie spelen? En wie zegt het? Baby Blue gaan we spelen. Baby Blue van Snow Apple. Long before the earth was built Baby Blue van Snow Apple. Straks treden ze weer op en u kunt dat ook zien op radio1.nl. Dan kunt u ook de pop zien die ze inmiddels in de studio hebben opgesteld. Ik ga straks nog wel vragen waarom eigenlijk. Minister Asscher dus. <coughs> Sorry. Een minister Ascher dus, van Sociale Zaken, die een debat over arbeidsmigratie aanzwengelde via een ingezonden stuk in de Volkskrant en de Independent. Omdat er veel Oost-Europeanen naar West-Europa komen, raakt de arbeidsmarkt in de problemen, en vooral die voor lager opgeleide, schrijft de minister. Ger Koopmans is oud Kamerlid voor het CDA. Twee jaar geleden leidde hij een Kamercommissie die de materiaal onderzocht. Goedenavond, meneer Koopmans. Goedenavond. Wat vindt u van het stuk van minister Ascher? Nou ja, dat hij uh, aandacht heeft voor de problemen van arbeidsmigranten en ook voor onze eigen arbeidsmarkt, dat is prima. Maar uh, ik vraag me af of dat het de meest slimme manier is om het op te lossen via het agenderen in Europa. Want dat wil hij, hè? Hij wil het in Brussel aankaarten, schrijft hij. Ja, en dat is op zich goed om daar in, in, in, in Brussel met elkaar te spreken over wat er op het gebied van de arbeidsmarkt allemaal gebeurt. Maar de kern is natuurlijk dat we in Nederland zelf een arbeidsmarkt hebben die uh, onvoldoende functioneert. Wat voor maatregelen zou een minister van Sociale Zaken in eigen land kunnen nemen dan? Nou, recent was ik nog eens een keer op bezoek bij een ondernemer. Uh, en die zei tegen mij, van de tien polen die ik aangeboden krijg, voldoen er negen. En van de tien Nederlanders die ik aangeboden krijg... Voldoen, voldoet er amper één. Maar dan moet je de, Nederlandse, de Nederlanders dus een schop onder een zitvlees geven. En dat is schrijven. natuurlijk de kern van wat er aan de hand is. Het arbeidsmarktbeleid is niet op orde. In Nederland zijn we niet flexibel genoeg. Het UWV functioneert niet goed. Ik denk dat ook de minister daar een taak heeft. En te veel mensen voelen in Nederland onvoldoende druk om uh, te gaan werken. En wat moet de minister van Sociale Zaken daar tegenover doen? In mijn ogen de aanbevelingen van de commissie, die wij destijds uh, uh, hebben gehad... Uitvoeren. Dat betekent één, het registreren van polen. Dat moet je veel beter doen. Dan weet je veel beter waar mensen zitten. Kun je ook de huisvesting beter en adequaat en op hetzelfde speelveld regelen. Zodat ze niet uh, uh, veel te goedkoop zitten of zo. Malafide uitzendbroos moet je aanpakken. Dat doet deze minister ook. Dat is op zich uh, prima. Ik denk dat we in Nederland ook veel meer moeten gaan werken met uh, keurmerken. Dat gebeurt in een aantal sectoren. We gaan dus bijvoorbeeld in de gruissector gebeurt dat telers samen met supermarkten... samen met handelaren een soort van minimumstandaard maken... voor alle aspecten die met die teel te maken hebben. En dan krijg je dus een gelijk speelveld. Wordt het wettelijk minimumloon niet gehandhaafd in Nederland? Want dat is een belofte die de voorganger van Asscher al gedaan heeft, minister Kamp. Maar kennelijk gebeurt dat niet en de er. Werkener... Oost-Europeanen onder andere onder de prijs. Dat zal hier of daar gebeuren, maar dat is helemaal niet uh, zeg maar de kern van de discussie. Op veel te veel plekken zijn er mensen, die uh, werkgevers, die gewoon uh, CAO en, en wettelijke minimumlonen willen betalen, maar te maken hebben met onvoldoende arbeidsaanbod vanuit Nederland zelf. En dus deels gedwongen worden om mensen van buiten te vragen. Ik bedoel, iedereen kent nog de discussie die we gehad hebben uh, een anderhalf jaar geleden toen al meer dan duizend mensen in, het, in Den Haag en Rotterdam zijn geworven om te gaan werken in de kassen in, uh, in het Westland. Nou uiteindelijk zijn er drie mensen van aan het werk gegaan geloof ik. Dat is het probleem. Niet het salaris. Uw uh, commissie heeft in september 2011 rapport uitgebracht. Op dat moment was het eerste kabinet Rutte, het hoogkabinet aan de macht. Heeft dat kabinet iets met uw aanbevelingen gedaan of eigenlijk niet? Daar zijn uh, de boetes al verhoogd voor uh, mensen die uh, onder uh, het wettelijk minimumniveau uh, betalen. En dat is ook heel goed dat dat gebeurt. Dus fraude moet op dat gebied streng uh, uh, aangepakt uh, worden... En uh, ik denk dat we in Nederland uh, op het gebied van die controle nog wel meer kunnen doen. Werkgevers en werknemers kunnen ook nog wel met elkaar meer controles doen uh, samen met de uitzendbureaus. Op het gebied van uh, datgene wat ze samen moeten controleren, namelijk het CAO-loon. Dat is namelijk geen rijkstaak, maar dat is iets van de, van de ondernemersverenigingen mm -hmm. en de vakbonden uh, zelf en werknemers dus Maar wat is er te weinig gedaan met uw aanbevelingen? Nou, de registratie is nog lang niet op orde. Dat is een verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Daar gaat het dus over als je ergens komt te wonen, als iemand van buiten in Nederland... en dan moet je je registreren binnen een paar maanden. Dat gebeurt nog uh, uh, onvoldoende. En in onze commissierapport hebben wij ook een aanbeveling gedaan. Praat met elkaar nog eens goed over de sociale zekerheid in Nederland. Over de arbeidsmarkt. Verder zijn we daar niet in gegaan, maar daar werden wij het als commissie niet over eens. Maar ik denk uh, dat dat absoluut een kernpunt is waar we in Nederland, uh, en waar ook de minister van Sociale Zaken van Nederland... zich op moet uh, richten, naast een discussie in Europa, die je best kunt voeren over wat is verstandig. Uw commissie, uh, ik heb het hier voor me liggen, het rapport... zei ook al van we moeten dit onderwerp op de agenda in Brussel zetten. Letterlijk, de commissie beveelt de Tweede Kamer aan het kabinet te vragen... de effecten van arbeidsmigratie in Europa op de agenda te plaatsen. Dat was in 2011. Alsje roept nu eigenlijk hetzelfde. Ja, dat wekt de indruk dat er in Brussel niet veel is gebeurd die twee jaar... Nou, ja, ik, ik, ik zou eerder zeggen, uh, onze aanbevelingen gaan veel meer over binnenlandse aangeleden. Belangrijk dat dat gebeurt. Daar moet veel meer aandacht naar komen. En in Brussel moet je natuurlijk ook met elkaar spreken over mogelijke regelgeving... die je met elkaar kunt uh, oppakken en die je van elkaar kunt accepteren. Bijvoorbeeld in België is er een systeem, dat hebben we in ons commissierapport ook opgenomen... waarin er iets meer uh, regelgeving is rondom het inzetten van uh, arbeiders van buiten... De, uh, zeg maar de reguliere eerste Europese landen. En uh, dat is de moeite waard om dat met elkaar te bespreken. Maar het kernprobleem is dus niet... Uh, in mijn oog, wat de minister in zijn brief uh, aansnijdt... het principe van het vrije verkeer. Want uh, als je dat wil in, in, in Brussel wil gaan agenderen en wil gaan wijzigen... Ja, dat, dat is een van de vier kernpunten van de Europese Unie. Dat zal nooit wijzigen. Mm. En U dus, vindt het een machteloos gebaar, De randvoorwaarden... En op het Nederlandse beleid. En dan uh, gaat dat de goede kant op. U vindt dit, zo'n opiniestuk over Brussel moet er meer aan doen, een machteloos gebaar van Ascher? Nou, ik vind het prima dat hij uh, aandacht vraagt in Brussel. Maar hij moet tegelijkertijd, ook in Nederland, denk ik nog wat meer aan de slag... om onze eigen arbeidsmarkt meer te laten aansluiten bij de vragen die werkgevers hebben. U woont uh, zelf in Noord-Limburg, bent nu waarnemend burgemeester in Stijn, in, meer naar het zuiden in Limburg. Hoe is de situatie daar op de arbeidsmarkt? Nou ja, er is natuurlijk een groeiende werkloosheid, maar tegelijkertijd zie je ook daar dat tegelijkertijd er heel veel mensen uit andere landen hier aan het werk zijn. En in deze regio speelt natuurlijk ook nog, want als je over het vrije verkeer gaat praten, heb je het ook over Belgen en Duitsers en over de vele Nederlanders die over de grens werken. Dus als je aan dat principe wil gaan morrelen, dan kom je denk ik echt totaal nergens uit. en zou de schade veel groter zijn dan welke opbrengst die je dan ook bedenkt. En dat was Ger Koopmans. Hij was uh, een paar jaar geleden voorzitter van de tijdelijke commissie... arbeidsmigratie van de Tweede Kamer. Snow Apple. ik zie drie instrumenten nu. Een accordeon bij met een gitaar, maar ook een die ik helemaal niet herken. Wat heb jij bij je? Ik? Ja? Uh, een trommel. <laughs> maar daarnaast? Uh, een glokkenspiel. Oh, een glokkenspiel natuurlijk. En die pop, wat doet hij er? Uh, dat is Sneeuwwitje. En waarom staat die er? Vanwege ja. Snow Apple. Ja, we organiseren in uh, augustus organiseren we een, een festival in een uh, sprookjestuin. En toen zagen we dit, deze pop liggen. Dus die hebben we meegenomen. Is het moeilijk met z'n drieën te spelen, maar vooral ook te zingen? Wordt het niet gauw vals? <laughs> vond je het vals net? Nee, daarnet helemaal niet. Ik okay, vond het heel knap het is juist. is heel moeilijk. <laughs> Jullie zijn net uh, terug van toernooi tournee door, door Engeland. Maar die, jullie breken internationaal eigenlijk meer door dan in Nederland zelf, heb ik de indruk. Ja, we spelen heel veel in Engeland. En uh, Amerika, Frankrijk. Ja. ja, het is heel leuk eigenlijk uh, om uh, in, Engeland, in Engeland te mogen spelen. Maar uh, misschien uh, komt het met Nederland ook nog steeds meer. <laughs> Daar hopen we op. Straks uh, komt jullie keus voor... Uh, de Zomerhit. Um, jullie optreden is trouwens ook te zien op uh, radio1.nl, zeg ik er nog maar een keer bij. Maar eerst even een compilatie van jullie voorgangers in het oog. En de is in zee Mijn parel van de Zuidzee en mijn hart steeds te vreemd Op een zomerdag Op een zomerdag In the summer, in the city In the summer, in the city Oh, oh, oh Juna, yeah. Fanny, Laurin, wat wordt jullie keuze en waarom? Uh, onze keus is In the Summertime van Mango Jerry. En waarom? Um, nou, we vonden het een leuk uh, liedje. En we vonden Mango Jerry ook, ja, we vonden dat wel een leuk uh, type. We hebben het YouTube-filmpje van dit uh, nummer bekeken. We hadden een paar opties, maar dit YouTube-filmpje uh, had onze aandacht. Want ja, wat valt erin absoluut. te zien? Ik herinner me dat hij heel oud is uit 1970 ja. of zo. Hij heeft helemaal je laarzen aan. Oh, dat is het. Ja. Uh, hij stampt een heel erg. Paardenhaar, uit volgens mij. Een ja, maar dit, is, ik. dit is het nummer wat echt, uh, echt het zomergevoel heeft. Zullen we gaan luisteren naar jullie interpretatie van In the Summertime? Oké. Okay. Fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If his daddy's rich, take him out for a meal. If his daddy's poor, just do as you feel. Speed along the lane, do a ton or do a ton of 25. When the sun goes down, you can make it, make it, a lay by. She knows go swimming in the sea We're always happy lives for living Yeah, that's our that's philosophy. philosophy Sing along Snow Apple. In the Summertime van Mungo Jerry, die met die lies. Ze staan uh, volgende week op het Magneetfestival in Amsterdam. En we horen ze straks nog even met de slot-tune van het oog in hun interpretatie. Vanuit Nederland zien we machteloos en met afreizen toe... hoe de situatie in Egypte totaal uit de hand dreigt te lopen. Ik ga erover praten met Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... en met Ashraf Fahim, een van de secretarissen van de Nederlandse Koptische Stichting. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Goedenavond. Uh, Voordewind zit in Studio De Smet in Amsterdam. U wilt niet leidzaam toekijken, uh, begrijp ik. U gaat maandag een initiatief nemen. Wat gaat u doen? Ja, wij hebben besloten als ChristenUnie om een bijeenkomst te organiseren waarbij eh, alle groepen eh, van de Egyptische gemeenschap in Nederland proberen om de tafel te krijgen om hun verhaal te laten doen. We vonden het belangrijk om hun eh, spreekbuis te geven, eh, met name richting de Kamerleden, zodat we deze input kunnen gebruiken, hopelijk eh, voor een debat met, met de minister Buitenlandse Zaken Timmermans eh, zo snel mogelijk omdat uh, ik er in ieder geval van overtuigd ben... dat Nederland niet uh, achterover moet gaan zitten... Europe de Europese Unie niet achterover moet ja. gaan zitten... maar een veel actievere rol moet gaan spelen. En welke uh, Egyptische organisaties heeft u allemaal uitgenodigd maandag? Ja, dat is, is een variatie van uh, moslims, uh, gematigde moslims, um, seculieren, um, maar ook de Koptische, met name de Koptische kerk, omdat ik daar zelf de meeste verwantschap en de contacten heb. Maar uh, we hopen zo'n breed mogelijke samenstelling van de Egyptische gemeenschap uh, te kunnen uh, begroeten aanstaande maandag. U heeft uh, meer van dat soort rondetafelbijeenkomsten georganiseerd. Hoe, ja. hoe, hoe verlopen die meestal? Uh, nou ja, mensen zijn zeer betrokken bij wat er in hun land gebeurt. En heel begrijpelijk, vooral uh, als je nu weer het geweld uh, ziet. Uh, de, dus het zijn uh, vaak wel emotionele bijeenkomsten. Uh, waarbij mensen natuurlijk ook verslag doen van hetgeen wat zij direct horen van hun familieleden. In, uh, met name in Cairo of in andere delen van Egypte. Um, en waarbij er een heel uitdrukkelijk appel gedaan wordt op onze kamerleden om um, uh, toch uh, ja, hun gezichtspunten, de signalen die zij uh, krijgen... om die onder de aandacht te brengen van de minister. Ashraf Haim, u gaat vast maandag. Ja, u bent, bent ook... goed wel uh, ben ik uh, ook uitgenodigd voor dat. En u bent ook bij, bij eerdere gesprekken geweest... Uh, die door de ChristenUnie zijn georganiseerd? Klopt allemaal. En uh, was ik ook een paar keer in mijn, bij die Tweede Kamer... Met, uh... Van de wereld. Uh, en uh, was ik ook hier uh, ook uitgenodigd in het uh, Europese parlement. En klopt het dat dat soort bijeenkomsten hoogst emotioneel verlopen? Uh, dat er veel emoties bovenkomen? Uh, ja, wat is de uh, die, uh, ja, uh, laatste tijd gebeurd in Egypte? Dus, uh, f, ja, het is dus wel. Klopt. Hoe, hoe moet je de Egyptische gemeenschap in Nederland voorstellen? Gematigde moslims, seculieren, kopten, waar u een vertegenwoordiger van bent, gaan die met elkaar om? Of lukt dat ook niet meer? Nee, wij gaan altijd met, met elkaar om, christelijk aan moslim. Wij wonen ook in Egypte, ook, als je het ziet, dan op één huis, zie je moslim en christelijk ook in, in huis, aan gewoon uh, een normaal samenleven. Maar uh, met uh, bepaalde soort eh, moslim, zoals een eh, eh, eh, moslimbroederschap, eh, die die, ja, die is iets anders eigenlijk en uh, sommige van het is moslim. Hm. En zijn die er in Nederland, vertegenwoordigers van de moslimbroeders? Jawel, wel ja, ja, ja, ja. Ik heb daar gezien uh, toen eigenlijk de verkiezing van Egypte was ik een uh, ambassade, een Egyptische ambassade hier in Nederland. En er uh, was wel iemand van moslimbroeders moslimbroeder hier om te controleren voor de uh, stem Oh. En, uh, ja, maar die uh, verhoudingen zijn moeizaam geworden? Die, die verhoudingen zijn moeilijk geworden? Uh, ja, ja. honi wil eigenlijk alleen maar, die, alleen maar gewoon besturen de land... aan een uh, heel ander apart of eigen, uh, eigen plan. Het is uh, niet eigenlijk voor de land zelf, maar het is eigenlijk voor gewoon groep. En dat is heel anders... Uh, uh, heel groot verschil tussen een bestuurde land en een bestuurde groep en dat is eigenlijk uh, uh, was de problemen van, uh, van uh, Morsi uh, geweest omdat uh, hij denkt dat het gewoon land kan besturen als een groep of als een, een partij maar dat is helemaal uh, niet zo en hij denkt alleen over de partij van hem denk je niet aan de land denk je niet aan de andere volk denk je niet aan uh, hele Egyptenaar hij denkt alleen over moslimbroeder en uh, doordat eigenlijk uh, was de, groot, de problemen zijn probleem is voor groter meneer voor de wind ik zag u bij Knevelen van de Brink van de week zeggen dat of hoorde u zeggen daar uh, dat dat wij in Nederland te makkelijk kritieken op de ingreep van het leger hebben wat bedoelt u daarmee ja, dat ik veel zie uh, dat regeringsleiders nu hun afschuw uh, erover uitspreken, ik moet er tegelijkertijd meteen bijzeggen dat het natuurlijk zeer te betreuren is dat er zoveel slachtoffers uh, zijn gevallen. Uh, maar uh, tegelijkertijd uh, mis ik het geluid uh, dat diezelfde moslimbroederschap... Uh, zo zich massaal uh, keert tegen uh, de, de christelijke gemeenschap in Egypte. Dus je ziet dat 72 kerken, kloosters, christelijke instellingen, uh, christelijke boekwinkels... Ik heb foto's gezien van in de brand gestoken uh, bijbels. Nou, als dat een keer met een Koran gebeurt, dan staat de hele wereld op zijn kop. Maar ik hoor daar die uh, regeringsleiders uh, hier in Europa amper over. Men spreekt grote afschuw uit van het, het grote geweld tegen de demonstranten. En, en, en begrijpelijk ook. Alleen, er is natuurlijk nog een andere kant van de moslimbroeders. En die hebben we het afgelopen jaren ook gezien onder de regering van Morsi. Vindt u dat Timmermans ook te weinig zegt? De Nederlandse regering ook te weinig zegt over die aanvallen op koptische kerken? Nou, ik ben blij dat u er aandacht aan besteedt. Uh, nou, ik had het over Timmermans. Ja, maar aan dat geweld tegen uh, de kopten. Gelukkig dringt het nu wel door uh, bij de media. Uh, ik vind dat uh, Human Rights Watch heeft het trouwens vandaag ook gedaan. Ik vind dat Timmermans uh, daar zich uh, meer over mag, uh, mag uitspreken. Um, en ook in zijn oproepen richting, misschien via de EU, richting Egypte... Um, ook dit, deze legerleiding moet oproepen om uh, kerk- en christelijke instellingen te beschermen. Want ja, uh, dat gebeurt gewoon niet op dit moment. Meneer Fahim, wat voor signalen krijgt u van uw uh, kennis en contact in Egypte... over aanvallen op koptische kerken en koptische scholen? Wat... wat uh... Wat weet u van die aanvallen op nou, de kerk? Nou, ik weet bijna, bijna allemaal. Ik uh, weet uh, ja, dat de laatste 18.40 uur uh, dat uh, meer dan uh, 15 kerk is in brand gestoken. En uh, niet alleen maar dat bijna 140 huis en uh, zeg maar, uh, kleine ziekenhuis of uh, dat allemaal van die kopters uh, in het hele land is in brand gestoken. Huis ligt gemaakt, uh, mensen op de straat. Uh, uh, ja, er is heel veel eigenlijk, uh, gebeurd de laatste tijd maar uit mijn hoofd is 148 uh, gebouw van die koptisch is in brand gesteek de laatste tijd, 48 uur. En ja, militairen, wij gaan niet schuld geven aan de militairen... of aan de regering in Egypte, omdat uh, moslimbroeders doet heel anders Honig gaat aan groepen, uh, overal in het land, met de 20, 30, gaat gewoon naar met, ja, hij heeft ook een wapens, heeft veel dingen eigenlijk. Dus niemand kan eigen beschermen tegen hem. Gaat gewoon aanvallen, heel snel op de kerk. Met brand, met uh, molotov, uh, uh, flesjes, gooit op de kerk. Denkt u dat de... maandag het gesprek waar dan ook Egyptische moslims bij zijn... toch niet een heel moeilijk gesprek wordt? Dat, dat de christenen en de moslims het heel anders bekijken... de situatie in het land? Uh, heel veel, ja, bijna, bijna uh, ik zou gewoon zeggen buiten de moslimbroeder alle moslims in, in de kant van de Egyptenaar nou, of van de kop. Omdat eh, het is menselijk. Niemand gaat die eh, eh, plaats dat jij bidden en eh, gaat hij dat verbranden. Omdat eh, geloof ook, dat, uh, dat kerk ook is uh, uh, huis van God. Dus uh, bijna alle moslims die niet moslimbroeder zijn of sylifetium... dat allemaal in de kant van mm -hmm. de kop... En vindt dit zijn ook allemaal verdrietig. voor mm -hmm. wat is gebeurd voor die alle kopten. aan alle mm -hmm. kerk in Egypte. Meneer Voordewind, de interimregering heeft vandaag aangekondigd. stappen te zetten op weg naar een verbod. van de moslimbroederschap. Zou u daar achter staan? Ja, dat zou ik dan weer een verkeerde richting op vinden. Kijk, wat er moet gebeuren. Uh, en ik hoop dat dat uh, zo snel mogelijk ook binnen de Europ Europese Unie uh, besproken gaat worden. Is dat die rechtsstaat weer hersteld moet worden. Um, en die hebben we zien afkalvelen uh, de afgelopen jaar met, uh, met uh, de president Morsi. Uh, deze legerleiding heeft gezegd we gaan de democratie weer herstellen. We gaan de rechtsstaat weer herstellen. Nou daarvoor moeten ze zo snel mogelijk die grondwet uh, zien te herzien. En dat moeten ze met zo veel partijen doen als maar mogelijk is, om dat draagvlak juist weer in evenwicht te krijgen. En dus ook met de moslimbroeders. Want als je dat niet zou doen, dan zou er echt een guerilla gaan ontstaan, zoals we dat nu zien ontwikkelen. En dan zal het geweld alleen maar erger worden. Ik denk wel dat mensen geschrokken zijn van ook de opstellingen met betrekking tot het geweld wat ook de moslimbroeders de afgelopen dagen hebben gebruikt. Niet alleen tegen de kopten, maar tegen overheidsgebouwen, tegen politiebureaus. Er zijn politieagenten, de de keel doorgesneden. Uh, dus ik denk dat de aanhang van de moslimbroeders inmiddels zodanig geslonken is dat men ook niet zozeer meer hoeft te vrezen voor een hele grote. Steun als er weer een nieuwe parlementsverkiezingen komen. Een raar aspect van de verhouding tussen Egypte en Nederland is dat Nederland Egypte financieel gesteund heeft. toen ja. president Morsi nog aan de macht was. Hoe, hoeveel geld heeft Egypte toen? Hoeveel geld heeft de toenmalige regering uit Nederland gekregen, meneer Voor de winter? Nou, dat zijn niet hele grote bedragen, maar het zijn wel bedragen geweest rond, ik dacht iets van 100 miljoen. Um, uh, uh, Brussel heeft uh, ook nog mondjesmaat moet ik zeggen Wel uh, geld overgemaakt Amerika is natuurlijk veel, uh, met veel meer geld nog doorgegaan uh, In die, de hoop dat die democratie zich zou ontluiken um, Ik heb altijd gezegd, de ChristenUnie heeft altijd gezegd je moet dat niet doen. Je moet wachten totdat Morsi echt daadwerkelijke stappen zet... om de rechtsstaat, mensenrechtenpositie, positie van de vrouwen... positie van minderheden zoals die van Kopte... Uh, op momenten die het daadwerkelijk verbeteren, niet alleen maar op papier. En we hebben ze alleen maar zien verslechteren. Dus ik vond dat uh, echt weggegooid geld. Sterker nog, het versterkte het regime uh, in zijn mogelijkheden om hun macht uit te breiden. Hm. De hulp is inmiddels gestaakt, maar dan juist uit protest tegen de ingreep van het leger. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het op zich wel begrijpelijk. Uh, ik vind wel dat uh, ook Timmermans en, en onze regering uh, niet alleen maar uh, ach en wee moet gaan roepen nu, maar. Uh ja, zoveel mogelijk natuurlijk binnen de Europese Unie eh, bij Egypte erop aandringen dat die grondwet eh, gewijzigd moet worden. En, en dat daar dus weer eh, een referendum en dus uiteindelijk weer parlementaire verkiezingen moeten komen. Want dat is de, de enige weg om partijen toch weer om de tafel te krijgen. En weet u wat Morsi en de regering van de moslimbroederschap met het Nederlandse geld gedaan hebben? Nou, dat zou een goede vraag zijn om, uh, om uit te zoeken. We weten uh, wel wat er met de Europese gelden uh, is gebeurd. Er is een rekenkamerrapport uh, onlangs over verschenen. En we net voor het zomerreces hebben daar een debat over gehad. En uh, daaruit bleek dat uh, veel van die projecten die gesteund zijn... door de Europese Unie met dus ook Nederlands geld... Uh, dat die niet effectief waren, dat die niet, uh, ook niet te achterhalen waren. Oftewel, we weten het gewoon niet wat er met dat geld uh, gebeurd is... Um, en daar maak ik natuurlijk grote zorgen over. Want ja, in een zwart gat moet je geen geld stoppen. Je moet zeker weten waar het geld naartoe gaat. Zou het, en dat het voor de juiste doelen worden gebruikt? Zou het bijvoorbeeld voor wapens kunnen zijn gebruikt? Nou ja, kijk, het is onder Morsi overgemaakt op de rekeningen van, van mensen van de moslimbroederschap. Dus klopt. je moet je hard vasthouden dat dit geld nu in de kassen van de moslimbroederschap is verdwenen en daarmee mogelijk wapens gekocht klopt, worden. Meneer Fahim, klopt. Klopt allemaal. Allemaal klopt. Dat heeft hij allemaal op de hoogte van, van, van alle mensen, van de moslimbuur heeft hij alle geld dat opgenomen. Omdat hij heeft ook heel veel geld uh, investeert om de uh, Morsi als president... met suiker en olie en weet ik het allemaal... Die, aan die mensen om te geven en geld aan te geven... Uh, en die mensen om te naar motie te stemmen. En die geld moeten hij erg, ja, Het is erg voor hem. Wilt u allemaal uh, terug te krijgen? Toen uh, heeft hij heel veel geld van katten, van Amerika, van Europa, van overal, heeft hij alle geld aan hun eigen, niet aan die. aan, die, aan die, die de overheid, maar aan de partij niet, gegeven. Allemaal niet. Geen enkel cent aan de overheid is binnengekomen. Wat, wil, en, wat wilt u, meneer Voor de Wind, van Frans Timmermans? Nou, ik, ik zou dus graag willen dat hij uh, met zijn collega's uh, binnen de Europese Unie van Buitenlandse Zaken zo snel mogelijk om de tafel gaat zitten. Ik begrijp dat er uh, over 2,5 weken een eerste vergadering is gepland. Ik begrijp ook wel dat uh, Frankrijk en Duitsland inmiddels zeggen dat het misschien wel eens verstandig zou zijn om met, bij elkaar te komen. Uh, en dan moeten zij um, ja, uh, uh, uh, Lady Aston maar weer naar Cairo sturen om uh, erop aan te dringen. Uh, uh, dat er zo snel mogelijk uh, een nieuwe grondwet komt... en dat dat uh, gezamenlijk gebeurt met alle partijen in Egypte. Ik moet zeggen, ik hou me hard vast... want de moslimbroeders zitten daar nu ook niet om te springen. Uh, want die zeggen ja, uh, of Morsi terug... of we gaan de gewapende strijd uh, aanpakken, uh, oppakken. Uh, dus de perspectieven daarvoor zijn uh, zeer beperkt. Maar het is de enige mogelijkheid om uh, het geweld te stoppen op een gegeven moment. Ik dank u. Ik wens u een goede bijeenkomst maandag in de Tweede Kamer. Joël Voor en Haim. Dank u wel. Bum bum Give me the night. Give me the action. I'll waste a place to dine a glass of wine A little late romance So change the action We'll see the people of the world Coming out to dance Cause there's music in the air And lots of love in everywhere Oh, give me the night. Give me the night. Benson, and just give me the night. Stelt u zich eens voor, iemand die door ziekte niet meer kan bewegen en communiceren... denkt aan een kopje koffie en op het computerscherm van zijn verzorger... verschijnt het verzoek om koffie te zetten. Dat is allemaal toekomstmuziek, maar onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen... hebben een eerste stap op die weg gezet. Goedenavond, Marcel van Gerven, leider van de onderzoeksgroep. Die eerste stap waar ik het over had, is dat u op een hersenscan kunt zien naar welk beeld iemand kijkt. Hoe werkt dat? Laat ik me even voorstellen. Ik lig in een scanner. U zit achter uw laptop. Ik kijk naar een plaatje van zeg de letter A. Hoe weet u dan dat ik niet naar de letter B of de letter Z kijk... Uh, ja, goede vraag. Um, uh, het, idee wat, um, uh, het idee van ons onderzoek is dat wij iemand in een scanner kunnen leggen... daarmee hersenactiviteit kunnen meten. Uh, uh, iemand kijkt naar een bepaald plaatje en we kunnen die hersenactiviteit gebruiken... Uh, tezamen met wiskundige uh, technieken om te reconstrueren uh, waar iemand naar gekeken heeft. Dus we kunnen als het ware in iemands hersenen kijken... en een reconstructie maken van hetgene wat iemand uh, waarneemt. En wat zie je aan die hersenen als iemand naar... Nou ja, ik noem het voorbeeld van een letter uit het alfabet... je kunt ook het voorbeeld van een plaatje noemen, kijkt? Ja, als je dus naar een plaatje kijkt... dan zal het uh, zo zijn dat uh, gebieden in de visuele cortex... dus aan de achterkant van het brein, uh, oplichten. Hè? Dat uh, uh, zijn verschillende uh, zenuwcellen... Uh, populaties van zenuwcellen in die gebieden... die reageren op eigenschappen van uh, hetgene waar je kijkt. Dus dat plaatje bestaat uit verschillende onderdelen. Uh, stel dat u naar een complexe foto kijkt... Uh, dus kan daar een persoon op staan of een dier, et cetera. En verschillende gebieden in de hersenen reageren op een andere manier... op de informatie die in die plaatjes aanwezig is. Het blad uh, Neuroimage, toonaangevend blad, gaat erover uh, publiceren, is de bedoeling. Is, is dit een soort internationale doorbraak, deze ontdekking van Nijmegen? Uh, ik denk dat het een grote stap is in een, uh, een vakgebied wat recentelijk ontwikkeld is. Dus het is niet zo dat dit de eerste keer is dat, uh, dat mensen uh, kunnen reconstrueren waar, uh, waar mensen naar gekeken hebben. Er zijn al verschillende onderzoeken, ook van onze vakgroep, die laten zien dat het mogelijk is. Maar deze stap die zorgt er wel voor dat de kwaliteit van de reconstructies die we krijgen, dat die een stuk beter uh, geworden is. He, dus we kunnen steeds specifiekere informatie uit de hersenen filteren. Nou krijgen wetenschapsmensen dus van domme mensen als journalisten... zoals ik, altijd de vraag voorgelegd van... en wat heb je daar nou in de praktijk aan? Het is toekomstmuziek, zei ik al, maar kunt u dat een beetje schetsen? Uh, ja, dat, dat kan ik schetsen. Ik wil wel ten eerste zeggen dat uh, uh, ik werk als uh, assistent professor... op uh, het Donners Instituut en daar is de drijfveer toch vooral het begrijpen. Wetenschappelijk. van Wetenschappelijk. Dus voor ons is dat uh, de, de interne motivatie. Als we kijken naar verschillende toepassingen, dan, uh, dan zijn er natuurlijk verschillende dingen mogelijk. Uh, een van de onderwerpen waar je aan zou kunnen denken is Brain-Computer Interfacing. Dus stel dat we in Wat staat zijn om. Uh, het idee van Brain-Computer Interfacing is dat je uh, kunt communiceren puur alleen, alleen op basis van je gedachten. Dus stel dat je uh, bijvoorbeeld volledig verlamd bent en je kunt niet meer communiceren op de uh, normale manier dan kun je toch door informatie uit het brein te filteren communiceren. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan ja-nee boodschappen die gestuurd kunnen worden en opgevangen kunnen worden door een uh, computer. Puur en alleen op, de, op basis van hersenactiviteit. En dat is een volgende stap. U bent nu bezig te kijken van hoe beelden naar beelden kijken in de hersenen worden omgezet. Hoe je dat kunt registreren. De volgende stap zou kunnen zijn wensen van mensen te registreren. Ja, kijk, uh, het is natuurlijk zo dat we nu uh, in zekere zin wel gedachten aan het lezen zijn... omdat we uh, iets filteren uit het brein wat te maken heeft met hetgeen wat iemand waarneemt. Maar dat is wel een stap verwijderd van uh, kunnen reconstrueren waar mensen aan denken. Uh, uh, bijvoorbeeld een herinnering of uh, een verbeelding. Uh, dat zou een logische vervolgstap kunnen zijn. Uh, maar de aanname daarbij is dat de manier waarop uh, de hersenen reageren op uh, stimuli uit de buitenwereld... dat het ongeveer dezelfde manier is... Uh, als uh, wat er gebeurt als je je iets verbeeldt. Dus dat zou wel de volgende stap zijn, maar dat is, uh, dat is nog wel uh, ver verwijderd. Zeg maar. wat, wat ziet u precies, als u mij of wie dan ook in de scan legt, wat, wat, wat ziet u dan op uw beeldscherm? Uh, kijk, wat wij zien is uh, hersenactiviteit die in de, in de loop van de tijd verandert. En die hersenactiviteit die, die, uh, nou, die heeft bepaalde patronen. Uh, in zich die gecorreleerd zijn met hetgene wat, wat, wat u waarneemt. En die patronen die proberen we op te pikken met behulp van uh, hele geavanceerde uh, algoritme... Uh, die we ontwikkelen binnen onze vakgroep. Dus ik werk eigenlijk binnen de vakgroep kunstmatige intelligentie. Uh -huh. En daar is het idee dus dat we uh, slimme uh, programma's... en slimme wiskundige technieken ontwikkelen... om iets te leren over wat er in die patronen in, uh, in het brein uh, te vinden is. Staat de Radboud hier alleen in? Of is er ook internationaal samenwerking met andere landen... met andere universiteiten op dit vlak? Ja, zeker. De, we, hebben, we hebben een samenwerking met mensen in Berkeley... dus in, uh, in de Verenigde Staten. Daar zit een grote vakgroep... Die die hier uh, veel mee bezig is. Maar ook mensen in Parijs, daar werken we mee samen. En er zijn, er zijn een aantal uh, hotspots, uh, zou je kunnen zeggen... over de hele wereld, die kijken naar dit soort uh, technieken. Maar ik zou wel kunnen zeggen dat Nijmegen daar, uh, daar een van is. Mm -hmm. Het voorbeeld dat ik helemaal in het begin noemde... van een patiënt, een verlamde patiënt, die niet kan praten... die graag koffie wil. Ho Hoe lang duurt het nog voordat dienstwens, dienstgedachte... dan op dat computerscherm verschenen? Um, dat is een goede vraag. Het hangt een beetje ervan af wat je, wat je zou willen. Kijk, uh, het is nu al mogelijk om, uh, om dat soort mensen uh, zo'n boodschap te laten sturen. Dus je zou bijvoorbeeld zo'n persoon kunnen vragen: wilt u een kopje koffie? En dan zouden we puur en alleen op basis van hersenactiviteit het antwoord ja en nee uh, kunnen onderscheiden. Dus dat zou kunnen. Uh, wat we in dit onderzoek laten zien is dat als iemand denkt aan een kopje koffie... dat, dat we ook werkelijk een, een plaatje kunnen, kunnen maken van, van het kopje koffie wat iemand zich voorstelt. Ja, dus het zijn verschillende niveaus van, uh, van granulariteit waarop we, waarop we kunnen kijken. En gaan u en ik het nog meemaken dat je op die manier koffie kunt bestellen bij de verzorger of dat niet? <laughs> uh, ik hoop het niet, want dat betekent dat er iets goed mis is natuurlijk. Uh, uh, ik denk ja. niet dat dit soort technieken voor uh, mensen uh, zoals uh, u en ik... Uh, uh, bruikbaar zullen worden. Omdat we nog steeds hele grote MRI-scanners nodig hebben... waar je in moet gaan liggen. En uh, het is niet zo dat we uh, dadelijk met onze smartphone... Uh, dit soort uh, technieken in huis kunnen halen. Ofzo. Mag ik u heel veel succes wensen met dit onderzoek. Dank u. Marcel van Gerven. Original sensuality van Tori Amos. Het is 5 voor 12. De, de oog, oog dichtparade. Ja, de zomer loopt langzaam ten einde en alle reden om nog goud. Gauw de boeken te lezen of de voorstellingen te bezoeken... waar u de afgelopen weken niet aan toe kwam. Vaste gasten van het Oog gaven u de hele week al tips... en vanavond is de beurt aan financieel journalist Roel Jansen... die een non-fictieboek heeft uitgezocht. Roel, welk is het geworden? Goedenavond, Max. Het is uh, slaapwandelaars geworden... van de Australische historicus Christopher Clark en Het gaat over de manier hoe Europa in 1914 de grote oorlog is ingerold. En Het is eigenlijk een heel fascinerend boek. Het is ongelooflijk goed gedocumenteerd. En het is vooral ook ontzettend leerzaam. Ook voor deze tijd, gek genoeg. Het is wel ontzettend dik, heb ik al gezien. 734 pagina's. Dat heb ik tegen kerst nog niet uitgelezen. <laughs> nou ja, je hebt nog even de tijd. Hè? Want het zal wel volgend jaar zomer zijn. Hè, als uh, herdacht zal worden in Europa dat het 100 jaar geleden was dat uh, die Franse uh, of die uh, Oostenrijkse. Uh, Nooit die aartshertog Frans Ferdinand werd vermoord in Sarajevo. Precies, en toen dus eigenlijk de anderhalve ruime maand later de Eerste Wereldoorlog begon. En dus wij, je hebt nog even tijd om het te lezen. Maar het is zo boeiend hoe in het boek beschreven wordt wat het evenwicht was tussen de grote mogendheden. Hè, aan het begin van de 20 e eeuw: Engeland, Frankrijk, eh, Duitsland Rusland. en Rusland natuurlijk, ja. En. Eh, het wankele evenwicht tussen die landen, het diplomatieke spel wat die landen voerden... en ook het politieke wisselende verhoudingen binnen de hoofdsteden van die landen... en hoe dat eigenlijk langzaam maar zeker zich als een soort tragedie ontrolt... in een richting van een oorlog die niemand eigenlijk wilde... en die uiteindelijk toch onvermijdelijk was. Ik begin het al een beetje te vermoeden, maar waarom heeft Christopher Clark het boek 'Slaapwandelaars' genoemd? Nou, hij zegt in de laatste zin van het boek, en die zal ik voorlezen... want dan heb je meteen een idee van hoe schitterend het ook geschreven is... Zorgeloze bespiegelingen kunnen we vinden waar we ook kijken in het vooroorlogse Europa. In die zin waren de hoofdrolspelers van 1914 slaapwandelaars. Alert maar blind, opgejaagd door dromen, maar onwetend van de realiteit van de gruwelen die ze over de wereld zouden brengen. Prachtig. Ja, en dus ook nog heel leerzaam, want het trekt ook lessen, zou je kunnen zeggen, naar het Europa van nu. In 1914 ontbraken de instituties die we nu hebben om de conflicten en de rivaliteit tussen landen in Europa en de grote landen te beslechten. En die hebben we nu wel. En daar moeten we eigenlijk blij mee zijn, ook volgens Christopher Clark... want dat is een beetje omstreden tegenwoordig, hè, of je blij moet zijn met de Europese Unie. Nou, hij schrijft in zijn conclusie... Uh, ik schrijf dit boek in de, op het moment dat in Europa de eurocrisis uitbreekt... en wat moet je eigenlijk blij zijn dat Europa nu instellingen heeft... de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank... die ervoor kunnen zorgen dat we niet in een oorlog belanden... zoals 100 jaar geleden is gebeurd. Mm -hmm. we, we speculeren al 100 jaar nu over de vraag van wie waren de good guys... en wie waren de bad guys bij het uitbreken van... De conflict in ja. 1914. Die, wat voor antwoord geeft Clark? Nou, hij zegt eigenlijk... je kunt niet zeggen dat het een misdaad is zoals van Agassiz Christie... waar één uh, dader is geweest. Maar het is wel heel opmerkelijk... en dat was echt nieuw, nieuw voor mij ook... dat in de, in de jaren voorafgaand aan die, hè, die fatale zomer van 1914... dat eigenlijk Rusland en Frankrijk... Hè, Tsaristisch Rusland en Frankrijk... met name aandrongen op harde actie en op oorlog. En dat Duitsland in die periode... eigenlijk tot het einde van de maand juli 1914 een gematigde kracht was. Je moet je mm. voorstellen, de Duitse keizer... die ging in juli nog onbekommerd zeilen op de Oostzee... want de Duitsers dachten, het gaat niet zo ver komen. En uiteindelijk waren het natuurlijk de Duitsers... die als eerste toesloegen begin augustus 1914... met een, uh, ja, met een onaangekondigde inval in België. Dus, ja. uh, maar hij trekt niet de conclusie dat het één land is geweest... De Duitsers die... krijgen niet alle schuld, oe. Zeker niet, nee. ik, ik dank je, ik ga het lezen. 734 pagina's nee, lang. Slaap van de luis van Max. Christopher Clark. En bedankt voor deze geweldige tip. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jansen van Gale. En nu nog één keer Snow Apple. Goedenacht Het Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hette, dauwert een sigarette, rond een laatste glas in steen. Onvoltooid, verleden tijd op de radio. De zondagse zomerserie van OVT. We gaan naar de handoplegging toe voor de dieren. Acht weken lang, van Lidwina tot Jomanda. Dus enkel voor de dieren is de handoplegging, hè? Over profeten, zieners en genezers. Ik heb geen reden om mensen te bedriegen. Deze week, de rookmagier Robert Jaspert Grootveld. Radio 1. De zondagse zomerserie van OVT. Om het oude leven te begraven en op te staan in nieuwigheid des levens. Morgenochtend om tien uur. Het nieuws.